Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Zak je chips met meer lucht erin dan chips en je stroomleverancier die ineens veel minder betaalt voor je zonnepanelenstroom. Dat soort zaken kun je voortaan melden bij de Consumentenbond. Ze zien steeds vaker bedrijven voorbij komen die de inflatie als smoes gebruiken om er zelf beter van te worden. Verpakkingen worden kleiner terwijl de prijs hetzelfde blijft. Met het meldpunt eerlijk is eerlijk wil de Consumentenbond dat soort zaken beter in de smiezen krijgen. Voetbaltrainer Mark van Bommel is vannacht ontsnapt aan een gewapende overval. Toen de trainer van de FC Antwerpen de parkeergarage onder zijn huis inreed, liep er iemand met een pistool en een zaklamp op hem af. Van Bommel handelde snel, vertelt de Antwerpse politie aan de VRT. Voor zijn eigen veiligheid is hij dan achteruit gereden met nogal een grote snelheid. En in dat tumult is die verdachte kunnen gaan lopen. Wij hebben nog nazicht gedaan in de omgeving, maar dat is zonder resultaat gebleven. Zelf zegt Van Bommel erg geschrokken te zijn, maar wil er verder weinig over kwijt. De politie onderzoekt of er volgapparatuur in de auto zit. Elon Musk heeft zijn investeerders beloofd dat hij nog deze week Twitter gaat kopen, meldt persbureau Bloomberg. De baas van Tesla kondigde begin dit jaar aan dat hij Twitter voor 44 miljard dollar wilde kopen. Niet heel veel later wilde hij weer van die deal af. Maar Musk gaat nu toch echt overstag, zegt hij. Een Australische Vliegtuigmaatschappij heeft een onmerkelijke actie bedacht om de niet-populaire plekken in een toestel te promoten. Bijna iedereen wil aan het gangpad of bij het raam en daarom is er nu een loterij voor de mensen die op de middelste stoel willen zitten. Inclusief flitsend reclamefilmpje. So everybody sitting in the middle seat is now the winner of a Virgin Voyages cruise to value of 6.000 US dollars. Oh. Deze mensen wonnen dus een cruise reis. Maar je kunt ook kaartjes voor voetbalwedstrijden winnen, vakanties en jumpen En een kroegentocht waarmee je met een helikopter naar vijf kroegen wordt gevlogen. En dan nog het weer, af en toe wolken en af en toe zon. Vooral in het zuiden kan het vanmiddag flink openbreken. Het is erg zacht vandaag, max 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat welk elkaar zo'n 25 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen knopen de Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -m -m. Met nu jouw keuze.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 Zo weinig artiesten weten hun populariteit tot een lengte van jaren te behouden. Zij die daarin weten te slagen worden levende legendes. Een van die legendes is Cliff Richard. De schijnbaar eeuwig jonge Cliff wordt nog altijd beschouwd als de grootste rock-'-roll artiest die Engeland ooit heeft voortgebracht. Onlangs werd hij 82 jaar. En graag staan we even stil bij dat moment. so fast, my feet ain't touching the ground I ask, there's nothing left to be desired. In love album Leven van Maan is voor de zangeres een weerspiegeling van haar leven. Op haar tweede studioalbum staan vooral persoonlijke nummers die vertellen over momenten of periodes uit de afgelopen jaren. Voor de 25-jarige zangeres is het album een soort dagboekje geworden. De songs sowieso over hoop, beetje bij beetje en de brief die staan scherp. Oh,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 In de Spotlight. you Weet je niet Wat heb je nou zelf gebouwd Zijn je mensen trots op jou Je hebt nog tijd Maar straks verlies je je gezicht Ze denken alles maar Ze denken dat je weet wat me beweegt Of gaat het je niet echt om mij, zit je met je eigen pijn Wat je bereikt is dat ik niks meer om je geef Ze denken alles maar te weten tegen Peter gezicht blij Triple play. Triple play. Een klein juweeltje van Freddy dat wij waren vergeten. Zo noemt Queen drummer Roger Taylor het nummer Face It Alone. Dat onlangs is verschenen. Ook Soldier On van Abbey is betrekkelijk nieuw. Evenals Night Shift van Bruce Springsteen. Getipt voor de top. to life explodes inside you feel your soul is set on fire when something so deep and so far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 Blues van Ruthie Foster, AJ Crowes en John Hyatt samen met Jerry Douglas.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 very last time Artificial intelligence. Ever since I was a little boy, I've been running artificial intelligence, baby. Ever since I was a little boy, I've been hacked to bits and pieces, but they couldn't touch my pride. So obscene I was talking to a elected official, baby He was saying something so obscene Songs van Rouwwe en weilen en de kast met respectievelijk de weien spreekuur en de tijd is van mij. Mijn ennek knal is mineval, Je eindigt in de wijn. Tila voor naar korion. Alles dat ging mij. Nou lig ik je zag. Hier onder die tel aantrekkingskracht. Lang hoor op het veld, dan ga ik weer heen, de wei in. Onderweg loop ik leeg, krijg ik het gevoel, die ganse leven kunt vereen. En daar is heel veel, vrolijk ik en heel triest, vol melancholie. Ik hang hier in de lucht, zweef op een melodie. toch ga ik weer in de wei in. Op gooien en op slechte dagen, de muziek weer vastgegrepen, helpen hem in de lasten dragen. Weder weer in te slijpen, kom ik weer. Op krachten gaan ze gaan, hoor ik binnen. Haalt die mineval gebroken, toch ga je weer in. Een is of met carnaval Zomers op een festival, de oude radio, muziekje daalt in mij. Als ik niet slopen kan, schoor ik van de wijn. De kleine knal is mine val, geëindigd in de wijn. Op het ritme van muziek, Iedereen hier mij. Johnny, Phil en Dan, Elf, Shane en Bruce. Die loopt hem, stom. Die brengen mee naar hoed. Op kooien en op slechte dagen, de muziek weer vastgegrepen. Helpen hem die last te dragen. Mij er weer door in te slijpen, kom ik weer. Op krachten, gaan ze gaan door ik ben haalt die mine van gebroken, door haar ik weer De wei in Warm aanbevolen. Triple play. Triple play. Gek dat ik u nu pas zie, maar u ben mijn laatste hoop. Want het schijnt dat u alle wonden weet te helen Ik heb alles geprobeerd Maar ik kom niet uit de knoop Nu is het tijd mijn pijn met u te delen Ik weet ik heb mezelf dit aangedaan Maar maak u alstublieft een We're gonna make In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Tot volgende week. Dag!